Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël en Hamas zouden steeds dichter bij een afspraak over een tijdelijk staakt het vuren zijn. Dat zegt een bron dicht bij de onderhandelingen tegen persbureau Reuters. Volgens correspondent Nasra Habiballah gaat het om een pauze van 40 dagen. En in die 40 dagen zouden dan, net als tijdens die eerdere deals, Israëlische gijzelaars worden vrijgelaten. Israël die zou voor nu akkoord zijn gegaan met de vrijlating van 33 gijzelaars. En dat gaat dan om vrouwen, minderjarigen en mannen die bijvoorbeeld gezondheidsproblemen hebben. Beide partijen zijn al weken in gesprek, tot nu toe zonder resultaat. Bij een busongeluk in het noorden van Peru zijn zeker 23 mensen omgekomen... en nog negen anderen liggen in het ziekenhuis. De bus stortte in een afgrond. Het is nog niet bekend hoe dat kon gebeuren. Een man van 29 die vorig jaar in de Apenhul in Apeldoorn een andere man probeerde neer te steken... moet van de rechter een jaar de cel in, dat meldt Omroep Gelderland... De rechter vindt het kwalijk dat de man op de drukste dag van het jaar een 25 centimeter lang keukenmes meenam naar het park en ziet de daad als poging tot doodslag. Voor de meeste mensen is het de normaalste zaak van de wereld, oversteken op een zebrapad. Maar in Marknesse in Flevoland is het iets nieuws. Het dorp bestaat 80 jaar en vandaag is het eerste zebrapad aangelegd. De doorgaande weg door het dorp is druk en volgens bewoners wordt er te hard gereden. Het is echt een unicum en heel erg gewenst. Vooral ook de bewoners en de scholieren die hier toch met een bepaalde regelmaat moeten oversteken. Dus dan af en toe, als je hier dan komt, dan heb je wel zoiets van, oeh, dat ging net goed. Hartstikke blij. En gelukkig is hij er nu. Maar beter later nooit. En ook in geluk, er zijn gelukkig nooit ongelukken gebeurd. De inwoners van Mark hebben nog een groot stedelijke wens, een rondweg.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM met nu de herhaling van Alternative FM. I'm mistaken I can't deny it I'm no good for you. All my thoughts were set and Argo was floating in the blue. I paid a lot and I played my part so long.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 Three days ended up so soon I've changed a lot and I worked so hard And now I'm gonna make a lot and take it all apart The days were long and nights so strong But I'm up to something new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 Het past er bij elkaar op een of andere manier. Oh ja, ja, ja. Nou, op zich, dit was een K-rock band. Dus het is geen K-pop. En ze zingen ook best wel wat Engels. Maar ja, die sound van ons klikt best wel lekker samen. Dus ik snap dat de afwas ons samen hebt gezet. Ja, ja. Dat moet iets van een programmeur, moet daar een beetje inzicht in hebben. Die dat ook wel een goed idee lijkt. Nou Wendy, vinden we een goed idee. Dus kom maar. Ja. Zoiets, uh, zo was het een beetje. Gaaf en, en ik was ook fan van de band. Dus ik vond ja. het tof. Ik dacht, hey. <laughs> dan wat jij net aanhaalde. De merchandise. Want dat vind ik ook eigenlijk best even belangrijk. Want ik zag net ook weer iets voorbij komen. En ja. ik dacht, wat, wat ben je nou allemaal weer aan het doen? Wat, wat, wat kunnen mensen uh, ergens? Heb je een webshop of wat dan ook? Ja, ja ik heb op mijn site wendymore.eu uh, heb ik ook een webshop staan. En ik heb wat nieuwe spulletjes uit. Maar ook uh, limited edition merchandise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 Is this real? Is this love?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 Trying to stay afloat Too bad, too bad, too bad, too bad I'm just a corner ghost Feeling so small, my mind is set one Haunted in my own home Ghost, ghost, ghost I'm losing my spirit here Bending hours into days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 Ik weet ook inderdaad dat dit nummer dus eh, bij de collega's... de voormalige collega's van uh, je wederhelft uh, is gedraaid. Dit nummer, maar dan de singleversie, versie, Corny Ghost. Uh, dan weet ik ook uh, wie dat uh, op ze geweten heeft. Dat is uh, vriend Kees uh, geweest, die dat uh, voor zijn uh, rekening heeft genomen. Dus wat dat er gaat, uh, weet ik in ieder geval dat, uh, dat daar ook uh, een, een, een nummer van Wendy uh, is gedraaid. Dus niet alleen hier in Zandvoort, ook in Volgendam. En ik weet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 Dank helpless, wel. Yes. En dat was het mensen. Voor wat betreft het live muzikale gedeelte. We gaan natuurlijk nog even met Wendy nog even praten. Dus wat dat gaat helemaal goed.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 album release show uh, geven. En een van de nummers is dus deze single, Just The Way You Like It. Mm -hmm. En als je al zo'n dijk van een debuutsingle neer weet te zetten... dan verdient het ook als beste release te worden meegenomen. Dit is de nieuwe single, mensen, morgen komt die uit, van Niels Buis. En daarvoor horen we Lorem Mipsum met Just The Way You Like It. En, wat heel erg leuk is, de twee zitten ook met een week verschil van elkaar. Want degene die je net hebt gehoord, Niels Buis is op 20 juni...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 Ja. ook ja ik wil gewoon de hele tijd um, ik luister gewoon naar zoveel genres. en ik wil gewoon niet precies vastzitten aan dingen dus mm. ik doe gewoon wat, wat ik wat ik voel op dat moment ja dus ja ik denk nog steeds met elke single die ik ga release en heb gelanceerd heb je altijd wat anders ja. maar ook wel toch weer ja. mij altijd jou ja, ja oké okay. um, heb jij ook wel eens uh, gehoord van hoofs Hoefs? ja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 Shirt pin.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 Social media, daar ja, hebben we het net over even. natuurlijk. Ja, ja ik, ik hint op iets heel anders. Oh, wat dan? Live spelen. Ik, ja, onder meer, maar ook uh, met, uh, met optredens ergens in het land met uh, allerlei dingen. Oh, heb je het Het voor... begint met een, een P en ja, het eindigt precies. op ronde. Ja, popronde. <laughs> ja, ja dat, we horen natuurlijk volgende week uh, wie erbij zit. Ik hoop heel erg. Fingers crossed. Ja, Fingers crossed ik vind, uh, ik wie... vind uh, eigenlijk uh, best wel dat jij daarin thuis hoort, in, de, in die popronde. Ik wil gewoon live spelen. Maar... Dus, uh,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 Eh, uh, merch. En dat soort dingen, helemaal duidelijk, we gaan <laughs> uh, even de dance erbij pakken en dat is trip Hop van Low Eriks en Yel Vol. Put so much weight on my shoulders built a break wall around my heart